Prachtig concert, kunnen we zeker zeggen. Wilt u nog een keertje terugluisteren? Volgende week zondag om twee uur. Het eerste deel, en om drie uur het stuk na de pauze. Dank u wel. Tot ziens. Borem straks weer gaan, maar ze zwijgt en kijkt me lachen.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 Yeah, look